Goedemorgen, ik ben Diocateurs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge moet zich nu melden in de Tweede Kamer. Daar staat om een pittig debat te wachten. Hij moet uitleggen waarom wij pas als allerlaatste EU-land gaan vaccineren. Gisteren gaf de minister toe dat het allemaal best wat sneller had gekund. Dat kan, kan ik ook niet overdoen natuurlijk, maar we zijn denk ik onvoldoende wendbaar gebleken. De Tweede Kamer wil daar opheldering over. Hart van Nederland vroeg op straat aan mensen wat zij vinden van de aanpak van de jongen. Hij is verantwoordelijk, hoe lullig ook, want hij doet het niet alleen. Hij heeft gewoon steken laten vallen. Het is een beetje, ja, ik vind het gewoon, uh, niet, het is niet consistent, vind ik mij. Hij heeft het verschrikkelijk moeilijk, want de mensen weten allemaal zo verschrikkelijk goed hoe het moet, maar staat er zelfs maar eens voor. Ook de schoonmakers in de zorg willen graag voorrang bij het vaccineren tegen corona. Belangenclub Schoonmaken Nederland is bang dat zij worden vergeten. Terwijl ze wel risico lopen als ze bijvoorbeeld de IC schoonmaken. In Lieren bij Apeldoorn is een dode gevallen bij een brand in een staakcaravan. Afgelopen nacht was die brand. Bij blussen werd een lichaam gevonden. De oorzaak wordt nog onderzocht. De dartpijltjes vliegen over de toonbank in België. Veel Belgen zijn geïnspireerd door het WK-darts... waar hun landgenoot Dimitri van den Berg zich naar de achtste finale gooide. Ja, dat klopt. Ja. Plus de vrienden. Iedereen is er wat begonnen. En dan, ja, dan wil je niet achterblijven. Hè. Bij café sportwinkels zijn de bordjes en pijltjes niet aan te slepen. Dart is ook echt de ideale lockdown-hobby, vinden de verkopers. Omdat je met twee personen het spel kunt spelen... En je kunt het spelen op een recreatieve manier, dus gewoon puur plezier. Volgens de winkels leer je van darten ook goed focussen en rekenen. Het weer, het is een grijze bewolkte dag met vanochtend nog een spatje regen. Het wordt maximaal drie graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Slotervaart en Buitenveld, dat heb je vijf minuten vertraging. Drie rijstroken zijn dicht.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 Kennen jullie dat spel? Crab Game. Crab Game. Ja, nee. dat is uh, met uh, dobbelstenen gooien. Daar gaat het liedje over. Tumbling Dice. Oh, Crab Game. Ja. Oh. Amerikaanse uh, spelletje met dobbelstenen. Oh, ik dacht Crab. Als uh, propers of Nee, Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> dat noemen ze zo. Uh, oh, okay. Maar goed. Uh, de, de Rolling Stones, mensen, was, ja. was dit. Goed uh, Zo, we zijn weer terug. Tweede uur. Tweede ja, uur. Hebben jongens? jullie allemaal je, vorig jaar nog net je goedkope energielabel kunnen aanvragen? Of niet? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ga dus verhuizen. En we hebben net uh, dat, dat energielabel uh, uh, verlengd van eco. Dan krijg je 120 euro korting. oké. Okay. Nou, goede deal. Hoef je niet weg. Uh, hoef je alleen maar uh, kruisje, handtekening en bedankt. Maar we moesten even de, uh, het adres veranderen. Dat kan dus niet. Dan werkt die korting niet meer. Oh. Is ook, uh, kan, uh, dat is mee? toch eigenlijk uh, een beetje bullshit, vind ik. Dat je. kan je zeggen, ja. Dus oh. uiteindelijk, uh, dan de de, de, de, de moet, moet je wachten tot maart. Dan moet je mel verlengen. Nou, dan kun je die korting. En in maart kan je dan overzetten en dan uh, geldt M dat niet met meer. Met andere oh, woorden, Ger, met andere woorden. Een een bullshit, bullshit, bullshit, bullshit. Eerlijk <spelch> <lacht> <hijen> <hijen> <hijen> Nou, we zijn eruit. Ik <hijen> denk ze hebben gebruik gebruikt... Ja. Nou, aan mijn holle blik, dus die blik die jij normaal twee uur lang hebt. <lacht> uh, zie, je, zie je dat ik echt geen idee waar je het over hebt? Een <lacht> nekel. weet je wat een nekel is? Ja, nee, als maar, jij ik, een ik stekker heb in de muur af... steekt, dan komt daar stroom ja, uit. Joh, ik heb voor zo'n energiefirma gewerkt, maar dat moet je ook doen en daar moet je er niets mee te maken hebben. Waar ja, heb jij je... niet voor gewerkt? ja, ik, ik heb net voor Vattenval wat gedaan. Oh? Ja. rattenval. rattenval. <lacht> ja, joh, het, zijn het zijn allemaal laaien. Ja, ja. ja, natuurlijk. Ja, maar dat is dus. Uh, nee, we gaan niet. Je wordt door de hond of door de kat genaamd. Ja. ja. Ja, en ze ja. geven korting, maar ze pakken echt weer terug. Ja. Nee, helemaal, helemaal eens. Helemaal het eens. ergste zijn de, uiteraard de kleine lettertjes. Bijvoorbeeld een ja. gasbedrijf. En dat noemden ze dan... Uh, je hebt twee soorten uh, gas... Uh, en dan nou, kregen je een soort, let maar goed. Nu noemen ze het anders, noemen ze het op de factuur. Ze doen altijd een paar euro erbij voor ja. iets waarvan je niet weet wat het oh, is. Flikkerij, jongen. Ja. Je hebt, reclame... hebt hoogcalorisch ja, hoogkalorisch gas, laagcalorisch gas. Ach. Wij hebben geen hoogcalorisch gas nodig. Nee. Nou, we kunnen gewoon laagkool. Maar de berekeningshoud, kijk, kijk, we worden elke maand allemaal voor drie eurotjes genaaid ja. door iedereen, door al, ja. al die, die bedrijven. Maar dat reclamecommissie. Re Reclame Code Commissie nooit iets heeft gezegd van het fenomeen groene stroom. Er bestaat helemaal geen groene stroom. De groene stroom bestaat niet. Nee, maar dat ze dat gewoon mogen adverteren. Je hebt, je dat... je hebt, je hebt stroom die voor 90% uit groen uh, her herwonnen stroom is, maar er zit altijd oh, in dames de stroom, en heren, Groene stroom bestaat niet. Nee, sorry. Nee. Nee. Feitelijk, maar als het wetenschappelijk feitelijk is, is groene stroom niet bestaand. Nee, dat is geen aan de week was het zo helder, dat ik op strand, ja. vanaf strand nog weer een windmolenpark zag, wat me eerder niet... Echt waar? Natte toe Natte windmolen. Ja, is, <laughs> ik heb alles bij me, hoor. Oh. Ik bedoel, wees maar niet bang. Maar, om het nog even leuker te maken, ja. um, die windmolens, ja. die wieken van die windmolens, ja. die zijn niet... Ja. Uh, uh, uh, die kun je niet recyclen. Voilà. Ja omdat het van, uh, uh, ja, het... van glasfiber Plus kunstharsen... Wil je aandacht en... of wil je, wil, je, wil je... Nee, ik heb het uh, tandwinmodus, ja, ja, dan moet je... Oh, dan er zitten er dus uh, kunstharsen in en glasvezel en die ja, producten als je, als je, als je bij elkaar. Als je verbranden ja. krijg je dus omdat het een olieproduct is, krijg je dus weer... Uh, en dan hou je een soort glasvezel wat je niet kunt hergebruiken. Ja. Hans Klok die vriend van mij, die vertelde me dat. Ik had geen idee, maar die hele grote wieken van ja. windmolens. Die gaan maar een paar jaar mee ja. en dan in Amerika flikkeren ze, ze onder de grond. In een soort, een soort ja, nou, Friesland ook al, ook van Hans, begrepen. Ja. Dat daar al bepaalde ja, Maar wat Kijk wat ze, leuk een terp, er ligt allemaal shit onder. Wat ze kunnen, en dat is namelijk het bestaand al. Ze kunnen namelijk van een bio-olie-achtig iets. en vlas, uh, een soort hennepsoort. kunnen ze die dingen ook maken, maar dat is dan drie keer zo duur en dat willen ja. we natuurlijk niet, hè? Dat willen we niet. Nee, maar het is sowieso. Maar dat kun gewoon in de, ja. de, dan kun je zo'n zo'n vleugel naar drie jaar gewoon in het weiland gooien. Dat ja. breekt gewoon zelf weer ja. af. Maar dat willen we niet. Nou, toen Mark Rutte nog bij zinnen was, toen zei hij die windmolens draaien op subsidie. Later kwam hij daar uh, op terug. En toen zei hij, nou, we zijn nu het stadium voorbij dat we nu zelf. Maar niet dus. Nee, want alle Ford, hele voortraject wordt niet berekend. In geval, zijn, dan uh, niet binnen over... 20 jaar we allemaal op waterstof, maak je er zorgen. Dan zijn we er vanaf gezeik. Of ja, ja, dat, uh, ik, zeg, ik gok op kernenergie. Nee, ook combinatie, maar het wordt allemaal waterstof, let maar op. Ja. Interessant. Okay. Zullen we ja. even, even kijktips in pleuren? Ja, ja heel dat. goed idee. Mooi. De column hebben we nog, de klutplaat, autodips. tips, ja, eens even Ger wil wat shownieuws hebben over, over mensen die we niet kennen. Ja. Uh, let op. <laughs> uh, even beginnen op Netflix. Uh, we kennen allemaal David Letterman. Heb je ja. My Next Guest? Is zoals wel zien. gezien? Een serietje? Nee. prachtige serie. Dat kan ik je echt aanbevelen. Alle grote de aarde krijgt hij in een zaaltje in een soort college tour. Geweldige serie. My Next Guest is van David Letterman op Netflix. Wat ik ook een hele aparte documentaire vind. Ik weet niet of jullie die wel eens gehoord of gezien hebben. Don't fuck with cats. Nee, ken ik ook. Moet je echt gaan. Don't fuck with cats. Oh ja? Dus echt een bizarre documentaire over een filmpje. wat op internet opduikt. Over, uh, het is best wel een bizar verhaal over een jongen die een kat vermoordt in beeld. en dat online zet. Je meent het Ja, en dan gaan, gaan soort amateurs. Gaan de hele wereld gaat op zoek naar wat is dat voor een man? Welke gek doet dit? Ja. En uiteindelijk vinden ze hem. Het is een echt bizar verhaal. Don't fuck with cats. Ja, het is een soort Sherlock Holmes-achtige zoektocht van mensen gewoon. Geen politie gewoon. Uiteindelijk gewoon. Met, hebben ze gekeken wat er in de achtergrond stond. Met een, een lantaarnpaal. Er moeten dus ze in Canada zijn geweest. Onwaarschijnlijk uh, spannend maar verhaal. Maar het is een uh, Netflix-verhaal. Nou? Don't wat? fuck with cats. Netflix? Ja, akkoord. En dan vanavond op tv. Ik ga even gewoon naar de televisie vanavond. Als je zin hebt in een beetje romantiek en een beetje huilen... en mensen kijken die al dood zijn... dan moet je de Bodyguard gaan zien met Whitney Houston en Kevin Costner. Dat is een mooie... Als je daarvan houdt. Dat is natuurlijk een mooie film, de Bodyguard. Je moet er wel van houden. Je moet er van houden. En als je een latertje wil, kwart voor elf Speed... met Keanu Reeves en Sandra Bullock. Altijd goed. Waar is die te zien? Op... Weet ik even niet, Sorry. Uh, nou zoek het even. want Een dag later, morgenavond, is Speed 2. Speed 1 is met die bus en Speed 2 is oh, met oh, een boot. Ja, ja, ja. Speed 1 okay, is baby. Ja, en ja maar dat is met al die... Prachtige die rol van Dennis ja. Hopper. Dennis Hopper is natuurlijk gewoon een geweldig acteur. Ja, Geweldig. En dan woensdag uh, Liam Neeson... met een uh, ja. serie A Walk Among the Tombstones. Altijd leuk. Die feelitekt een soort wraakfilm. Good guys, bad guys. Oh, oh, ja, ook ja, beetje, ja. Niks aan de hand, uh, lekker kijken. En Speed 2 dus op Veronica om, uh, om tien voor elf. Maar dat is dus de sequel... Ja met een boot. Ik vind hem al, Dat wat minder... wat dan wel weer leuk is dat Willem de Foto erin zit. Ook een van mijn favoriete acteurs. Ja. Prachtige acteur. Wordt komt heel vaak in Amsterdam. Heeft dat zo? Ja. Wie? Die Willem, Willem Darfu. Willem. Oh, Willem. Die, die heeft, die heeft uh, uh, met uh, Nick en Simon... Die kwamen, ja. die kwamen Nick en Simon tegen. En die, uh, die is weer een hele goede... Die Willem Darfu is weer een goede vriend van Paul Simon. En die heeft... nee, je, je bent het war met Woody Harrelson? Oh ja, je nee, hebt gelijk. Je Willem Dafoe is een andere acteur. Nee. Ja, maar die komt ook vaak. Ja, natuurlijk. Ja, die, die, die fake is... news. Nee. <laughs> die fake. is een enorme blower. Dus die komt altijd in Amsterdam. Af... Ja, ja, ja. ja. Maar de hele dag gewoon een beetje in de koffie doen. Maar Liam Neer is een echt goede acteur. Ja, mooi. acteur. Ik zei erbij dat hij in de rol van de E-team opdookt. Ja, Dan ja. kon ik hem niet direct later <kwijm> ah, heb... Als je, als je mijn in Sinterzies ja. hebt gezien in doet ja. er naar de E-team is best wel een overgang. Ik heb de Honest Thief. Uh, van de week uh, oh, een heen? paar keer gezien. Ja. En, uh, ja, want ik heb hem gehuurd. En dan uh, wil ik hem toch even... Het maar, moet eruit, dat uh, de poen. Dus, uh, maar goed, ik heb hem een paar keer even bekeken. Maar het is toch weer een goede Liam. Niet uh, ja, film. Oh, een aardig film. Dacht, maar ik dacht, ja. het niet een enorm goede film, maar het is gewoon een goed acteur. Ja. Dan hebben we donderdag. Ja, als je zin hebt in tekenfilms... Uh, vanavond Lelijke Eentje, die de ah. wereld redt. Kung Fu Panda. Uh, dus, uh, ja, het is gewoon een grappige film. Ja. Luister, het grappige duin is natuurlijk dat... De stemmen zijn van Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan. Natuurlijk gewoon, uh, niet de minste. Ja, dat zijn niet de minste. Daarom is het alleen nog grappig om naar die film te kijken. Uh, dan heb je een western donderdag Forsaken... met Donald en Kiefer Sutherland. Dat zijn dus echt vader en zoon. Ja. Kiefer Sutherland, vooral bekend van de serie 24... waarin hij doorbrak... Uh, Donald heeft in zoveel films gespeeld. Maar dat gaat dus over... Een, ja, het is eigenlijk niet een enorm succes geweest... maar het gaat over een, een western, zo'n gunslinger... die de band met zijn vader wil herstellen. En het is echt een echte vader en zoon film... met een echte vader en zoon, wat natuurlijk wel grappig is. Ja. Dat is voorzeker op donderdag. Uh, vrijdag is het feest. Er zijn er drie films. Uh, dat is vrijdag is echt een onwaarschijnlijk feestje... want op Spike is om half negen de Godfather Part 2. altijd Uiteraard met Robert De Niro, El Pacino... De en Keaton, Robert Duvall en zo. Vrijdag is ook The Green Mile... Wat een ja, prachtig Zo, ja, ja. zo je ja. filmt Tom Hanks. Briljant. En Michael Clark Duncan over uh, het leven van Hanks als gevangenenbewaarder. In de ja. Green Mile met de dood Die dan blijkt een speciale kracht te hebben. Hij is over... overleden onlangs, hè? Uh, die Michael Clark ja. Duncan? Ja. ja, dat zou kunnen, ja, dat weet ik niet. Uh, maar dat is het showbiz nieuws bij Ger. Oh ja. ja. ja. Uh, <lacht> en uh, tot slot, ja, ik, ja, ik moet eerst zeggen: ik heb hem nog niet gezien, maar ik moet hem zien. Ik ga hem ook bekijken. Want hij, onwaarschijnlijk is ook een, een glans van Margot Robbie ik kreeg een Oscar voor volgens mij. Het waargebeurde verhaal van Tonya Harding en Nancy Gerrigan. Die uh, kunstschaatsers die dan... Die ene vrouw liet, liet een, een vriend van haar... Die vrouw met een, met een staaf op de knie staan... Zodat ze met kunstschaatsen naar de Olympische Spelen kon. Ja? Uh, I, Tonya. Over Tonya, het leven van Tonya Harding. En uh, dat is notabene vrijdagavond om tien voor half tien op canvas, op de beller... En als je hem nog een keer wil zien, kun je hem 10 over tien op NPO 3 zien. We zijn er zijn wordt twee keer ja. uitgestonden. Eén keer op de Belg Voor één kijk geld. je ja, hem niet. Goed. Ja, voor één prijs kun je, uh, je keer okay. film kijken. Lekker. High Tone. Ja, dus dat zijn ongeveer de films van deze week die ik heb uitgehaald. Uh, lijkt me genoeg uh, met kijken. Ja. Nou, helemaal goed. Laten we een stukje muziek draaien, jongens. Ja, lijkt like uh, uh, Doe ah. je even mee. En Genesis me Gitaar. Heel goed, heel goed, Jaap. Jaap is, zonder, zonder Jaap Peter Peter ja. Muziek, hè? Zonder Pieter Gabriel. Zonder Pieter Gabriel Want het is met Phil Collins. Kijk, leuk om te horen. Ja. Hé, die info. <laughs> Nutteloos. Skippy. Skippy. We hebben het net over Skippy. De woord ja. geroepen. Hé, hey, jongens, heel wat anders. Ja. Mag ik even? Weet je wat uh, dingen zijn die je nooit in je ijskast moet stoppen? Nou. Uit je vrouw ja. en je kind? Aardappelen? Nee. Nooit doen? Tomaten. Tomaten? Nee. Nooit in de ijskast. dames en heren? Even een kleine uh, uien en knoflook. Nee. Nooit in de nee. ijskast ah, cool. bewaren. En uh, uh, uh, de avocado... Ook niet. nee, Dat is niet goed. En last but not least, dat denken mensen wel. Dat, die fout wordt talloze malen gemaakt. Ja, ja. Talloze malen gemaakt. Nou, vertel. Banaan. Banaan? Nee, maar waarom banaan. leg een banaan in de ijskast? Een banaan ja. in de ijskast. Waarom ik leg een moet, banaan in de ijskast? Om hem ik, koud te uh, eten. <laughs> Ja, ik, denk ik. Nee, ik ik denk moet je bekennen, je. ik heb het uh, gedaan. En ik, Zie je? Uh, ja, ik heb het gedaan. Ik ben zo dom geweest die dat uh, dit werd gedaan. <laughs> Zie je, en, nou? en uiteindelijk nee, ben ik. Ja, maar goed, ik ben erop uh, teruggekomen. Het er is geen in goed de banaan idee. Banaan in de geen Ja, die proces. gaat helemaal. Uh, ik heb een filmpje gezien op uh, uh, YouTube. En daar uh, heeft iemand een banaan. En die legt hem uh, voor 8 uh, seconden of 10 seconden in de magnetron. <coughs> magnetron. Dus dat hè? Dan heeft hij een spuit. En die spuit, die vult hij met Coca-Cola. En die. In de banaan. In de banaan. En weer ja, dan hij weer, in de gaat hij weer terug in de, uh, ja, de troon. En weer even een rondje. En uh, weer terug. Nog een keer. En dan uh, na drie keer haalt hij de banaan eruit. Ja. Pakt de banaan op een bord. En overgiet hem met cola. Zet hem weer terug. En inmiddels is die banaan recht gaan uh, staan <lacht> door die cola. Op een of andere uh, chemische. Uh, Chemische, chemische man ontslagen. Ja, je had, Maar wat denk je, wat er gebeurt? Nou, er komt bijna een niks. pompoen uit. Ja. <laughs> een Enorm apparaat komt er ja. uit. Maar wat en zegt hij dan? Try this at home? Ja, ja, ja. zo. Ja. hebben we allemaal wel eens gedaan. Een banaan keer met cola, toch? Je bent dat nee, leuk is in de magnetron is een ei. Je bent je vak ja, misgelopen, Een ei he? in de Magnetron is altijd, altijd leuk. leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Moet je gewoon een rauw ei even openen, een minuutje... Ja. Of het kunstgebied van je grootmoeder ja. met metaal erin. Dat zo is leuk. Dat is ingesmolten. En je en mag gewoon erop. Ja, dat is dubbel leuk. Ik heb geen manje Ik heb Zeg geen enge, enge dingen, ik wil er niks mee te maken. Dat, maar Frank? Nee, nee. Maar, oh, maar, maar als ik jou zou ja, horen, ben jij je vak misgelopen. Ja, dat scheikunde leraar moeten worden. Ja, echt. Ja, scheid, leraar. <laughs> maar dan had ik. We horen net in die reflecties. Dan haalt hij het hele systeem door elkaar. Oh. Wagenstof, h h l Ja, oh, hey, ja H-2-O-I. Nee, Namgnals, chips, klak. Oh, jeetje, Blijf. hou op. Gekke dag. Koolstof. <sturne> ja. ja, Zullen we dan maar eventjes uh, wat anders uh, gaan doen? Nee, niet, Waarom niet? Wat wil ik, je doen? Nou maar ja, ik wil het autonieuws uh, eventjes uh, bespreken. Oh ja, oké. Paarden Koppers Autonieuws mooie intro, hè? Is het. Wat is, is het nou ja. autonieuws of autonieuws? Frank had het er net over. Ja, daar hadden we het over. Autonieuws is, is, auto? auto is Amsterdamse auto. Nederland. Een mooie auto, man. Een mooie auto, nou, een niet auto. een mooie auto. Wat auto. Auto auto? een auto? auto, Kom een auto kopen. Komt u voor deze automobiel? Oh, dan moet ja. ik altijd uh, denken aan, de, aan dit, weet je. Uh, wacht even hoor, ik heb hem ergens staan. Um, als, we, als je maar niet het kutnummer nummer instart. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat nee, nee, nee, nee, doen nee, we straks. Nee, nee, nee, dat is het niet, dat is het niet. Uh, heb, ik hem, heb ik hem eigenlijk bij me? Nou, dit was het. Vertel. Ja, nee, vertel. Heb je schild was soep gegeten gisteren? Nee, hoor. nee, maar als je een uh, gebruikte koets koopt... dat je altijd even checkt bij de dealer of de persoon die de auto te koop aanbiedt. Uh, of de, de distributie ja. al is gedaan. Want dus uh, een dure motherfucker is dat, hè? Ja, want het is tegenwoordig... Uh, Komt er weer een kentering, dus steeds meer autofabrikanten gaan toch weer over op de distributieketting met twee tandwielen. Maar de voorgaande jaren en nog zie je auto's met distributiesnaar. En die moeten zeg maar tussen de 80.000 en 120.000, afhankelijk van het merk, automobiel, automobiel. automobiel. Moeten die dus worden ver, vervangen? Want als je dat niet doet. En je koopt de auto met een tonnetje erop. En een tonnetje op zich hoeft niet veel te zijn. Maar als de distributie op zijn eind loopt. dan kun je de motor flink schade toebrengen. als het snaartje knapt onder. Maar een distributieriemetje vangen nou, is meestal ergens tussen de 800 en 1200 euro, toch? Nou, ook dat is sterk afhankelijk van uh, de auto. Nou, die, voor zo'n uh, ja. tuinhuis is het gewoon 1000 uh, euro. Ja, maar rupies. jij hebt een Chevrolet, toch? Ja. Maar men een zo'n Chrysler-voiertje zo'n tuinhuis. En dat was gewoon, gewoon 900.000 euro. Uh, ja, 1000 ja, dat ja maar dat is uh, auto's waar je gewoon heel arbeidsintensief... Uh, ja, en dan moet ja. zo'n distributie over twaalf koelies lopen ja. en zo, ja toch? Bij de, uh, bij de Austin Mini ook, een BMW Mini tegenwoordig. Hopeloos, als je daar de distributie snaar moet vervangen... ben je ook een dergelijk bedrag kwijt. Ja, toch? Dat kost gewoon echt klauwen met geld. Zijn sowieso duur in onderhoud, dat soort autootjes. Maar je hebt de Chevrolet en dit is een tandwielen met een ketting. Dus dat is geen zorg. Dat kan niet kan een, met een panty. Dat kan niet met een... Nou, nee, met een panty. Panty zou je desnoods nog... Als nou, nou, grote nou, als je 50 best... Dernier neemt, dus dan ben je vijfde <lacht> Dernier. Ja? Oké. Okay. Ja, kom in heel, ja, he? He? Laten vertellen. Zonder ladder. Nee, maar... De, de, nou. de, de, de, nee, dat is de... Hoe heet het? De, uh, de feestnaar. De feestnaar, ja. Ja, ja hm. maar tegenwoordig feestnaar. als je zo'n... Zo uh, een breed belt hebt, serpentine belt... dan uh, heb je daar ook... En een panty heb je weinig meer. Okay. Maar de ouder werd zijn feestnaar... Want te verbinden verbindende kruk was een waterpompje... en dan dat zou het oh, ja En gelukken. ook dat de tip van de week toch, uh, magneetje mee. Bij tweedehands Auto. Ja. Paardenkoop je ja, om dat? Ja. Magneetje mee? Om te ja. kijken of er geen uh, schade zit. Ja, ik ja. ging uh, vroeger gewoon vaak ook voor lol. Niet eens als ik echt op zoek was. naar een Bij wildvreemde mensen kwam ja. Frank dan lang met een magneetje. Amsterdam. <lacht> Daar <lacht> stond er, toen de tijd toen je nog kon parkeren voor een appel en een ei. Ja. Of wellicht gratis voor niets. Altijd veel Amerikanen aan de grachten geparkeerd. Met mm. allerlei die figuren. Die reed mm. allemaal marktkoopmannen, aannemers. Iedereen reed met de Chevrolet, Belair en, uh, en uh, Chrysler, dus weet ik veel. Dus ging ik af en toe kijken. Op zondagmorgen was er een, een kroeg bij de, de Kinkerstraat. En uh, die vent had een uh, Chevrolet caprice te koop staan. Ik had hem al gezien. Kuist van Rot, champignons op de hoedenplank. Lekker naar achteruit. Standaard. Dus uh, ik belde aan bij die vent. dat is een kroeg. Op een gegeven moment ging hij boven zijn raam open. Ja! Ja, goedemorgen. Kom even voor een Chevroletje. Als je even moet die deur weg gaat, dan laat ik eerst even die hond eruit. <lacht> dan kwam er zo'n half aangevreten bouvier. Die ging stinken naar de drank en de rook. Ja. En dan gooide die gozer erachteraan een bos sleutels. Ga maar even kijken, staat op de, de te <lacht> <Ja, joh. lacht> En hij zei, ja, er zit wel wat roest aan, hè? Godverdomme, geen nieuwe. <lacht> <lacht> <lacht> mooie types, jongen. Ja. Alleen daarop zou ik hem ook kopen. Ja, ja. geweldig. Ja, uh, maar goed, auto's uh, tegenwoordig roesten niet zo heel snel meer. De, het probleem van een moderne auto is meer de elektronica die het laat afweten. En dan mag je alleen maar hopen dat er nog onderdelen van voorradig zijn en kennis. Oké. Okay. Uh, eigenlijk is het dus uh, kort samengevat iets wat Bob Fosco ooit dus eerder heeft uh, gedaan. Zoiets dus, hè? Het, niet. Van nee, nee. Oh, nee. het rijdt niet. Het rijdt oh, niet, het rijdt niet, het staat stil. Nee, ik zal hem even weghalen, die jongen. Die het was een Nee, het is de rachende man oh, geweest. Dat dus weet we. ik toch. Het was ook een kutplaat? <laughs> nee, ik haal hem weg. Afgelopen jaar of geleden. Hé, <laughs> hé, god, zal een mensen. Ja. Maar dat was hem, Frank. De trilling met Ja, dat is het weer, jongens. Oh, ja, uh, nou, Ger, goed. heb jij nog iets klaarstaan? Want dan uh, kunnen we nog even een stukje muziek. Uh, heb maken. ik nog iets klaarstaan? Ja, is dat de moet de wel. Is de paus katholiek? Nou, ja, het vast wel, denk ik. Hey, Absoluut. je leuning? Misschien I'm in love with my car? Of hebben die al gehad? Nee, nee die hebben we al care. gehad. En dat was een rampzalig volgens Gerrit Lohman. We hebben een er nog van. Jongens, dit is allemaal... Ah, de, beach, heem, het is nu al de beach Boys weg. hebben ook mooie plaatjes gemaakt... waar auto's in voorkomen. Nee, dit is zo yeah, wel Ja, dat leuk. klopt. ja. ja. ja. Ja, ik, ik draai weet niet wat alleen dit is. maar mooie is dit, is dit, is ja. dit, uh, Komt dit uit een Bondfilm of zo? Wacht jij maar af. Sorry, ik ben even slaapgevallen. <laughs> ja, ja, ja. oh, yes. Jongens, het is al vroeg. Half twaalf. Goed, hey. ja, mooi. Oh, oh, wat een mooi nummer, Ger. Is dit ook weer? Ja, Frank? Het nummer van Ger. Het van nummer... Cowboys and Angels? Ja ja, ja, ja. Oh, Heel goed. George Michael. Frank. Dat zeg ik. George Michael. Hey. Toppertje. Koek. Ja, jongens, ja. hé hey, uh, uh, uh, ja, uh, uh, dat weet jij natuurlijk. Mensen mm. kunnen ook meekijken naar dit ja, programma. Ja, zo'n webcam. Daar staat die. En dus waar, uh, hoe doen we dat? Uh, Zfm live. <lacht> <lacht> daar kun je, kun je. dat zootje om geregeld Maar waar, waar, waar, waar doe ik dat dan op mijn computer? ZFM op je live? computer. Dus, ja. op je, dus je. moet gewoon op internet. Uh, ja. Ja. En, dus je en dan ZFM, M. Punt. Koppelstreepje. Koppelstreepje. Koppelstreepje. Ja, dus een, een soort, ja en dan live.nl. Live. Ja, daar is die op okay. Hé, hey, en uh, jullie weten dat volgende week Naked Tuesday is, hè? Dus we staan hier volgende week dan bloot. Ja. Ik, ik, dat ik mee voel is. me dan nee. net zo'n darter. No comparable source yeah. was found In for this media. media. En je ah, moet hem ah, denk dat. ik ook op Google Chrome zetten. Dan, uh, dan zal het wel werken, denk ik. Of oh, op een, een of andere manier ligt hij eruit. Maar luister, ja. even kijken hoor. Geen. Nee, nee, want ik heb een bericht gekregen van iemand. Maar nee, luister, bleek. dit programma is niet om aan te horen. Dat is dan dat je naar moet gaan kijken. Even kijken, ja. <laughs> nou ja, ja gewoon... dat, dan, zie je, dan zie je waar je niet naar moet luisteren. Ja, dat is het. Ja. Maar je ja. kunt natuurlijk ook naar ons kijken en dan het geluid uitzetten. Misschien is dat leuk. Ja, maar, nou, nou, nou, dat, is een, dat is een heel goed idee. <laughs> ik, denk uh, dat we... ik, ik ga toch even door, want anders dan komen we nergens aan toe. Uh, Tino, ben je er klaar voor? Voor, oh, ik, wil nog, ik had nog even een klein Zandvoortnieuwtje. Ja, uh, kunnen ja. we dat nog even uh, nee. eroverheen uh, tillaten? Nee, nee. Nou, dat is we, we wel belangrijk. Ga, ga dat nee, dan al eerst vertellen? Okay. Mijn, ja, mijn achterbuurman is Marcel de Slager. Ja. Dat is natuurlijk best wel aan het goede slagen. Ik vond het een heel sneu stukje, zag ik in de krant, in mm. het Zandvoortse krantje. Dus namelijk uh, de slagerij in de Haltstraat, de Halte. Ja. Wat echt dan ook een goede slager is, net als Marcel achter mij. Uh, die had een advertentie in de krant gezet voor allerlei gourmetschotels en toestanden en borrelschaaltjes. Om allemaal lekker hapjes voor kerst en oud en nieuw. En door een of andere fout advertentie ontbrak vanwege technische fouten. Dus die man die heeft heel veel gourmetschotels over. Dus ik ga vanmiddag even een beetje. Ik hou helemaal niet van gourmetten. Dan pleur ik het gewoon in een pan. Ik denk dat hij veel gourmetschotels over heeft. Jeetje. Dat is ook een beetje sneu, hè? Wat een ja. sepert, ja. Ja. Nou, dat, dat is gewoon best ja. dus Er is dus niet, dus dus niet heel veel lokaal nieuws. Dat er een paar man in zee zijn gerend voor de Nieuwjaarsduik. Ja, en, ik, ik zag er nog iets. in, doodhert, er nog. in on, Ja, maar ik zag ja, nog doodhert. iets in, in onze app. Zag ik nog iets voorbij komen. Dat, dat had jij volgens mij gepost. iets over ClickBait. dat er een een of andere gast. daar uh, met als handhaver op het strand was. Scheveningen. Ja, al die andere. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dat, dat vond ik wel een briljant filmpje. Ja, ja, ja. Over de Nieuwjaarsduik. Over de nieuwjaarsduik. Ja, over de nieuwjaarsduik. Ja, ik moet zeggen, het mooie oh, van ach, deze alternatieve duik. vond ik. Hm. Dat mensen gewoon hup, uit kunnen trekken... het water in kunnen lopen, erin kunnen blijven. En hup, en ja. weer eraan. Maar niet een uur staan te blauwbekken... omdat Unox uh, zijn promotieronde moet nee. doen. Nou, dat zeg je en, nou. wel. Ik, vind het, ik vond het wel leuk. Ja. Iedereen, uh, op eigen Doe, ga lekker. Ja, ja. Helemaal goed. De mensen houden van organiseerd uh, gedoe. Hè. Ja. Ja. Uh, ja, uh, inmiddels uh, zie ik ons ook inderdaad zitten. Ja, wij is echt uh, niet te geloven. Uh, ik, je, je moet uh, inloggen op uh, Google Chrome... Dat is een, uh, ander, uh, ja, dan, een andere browser. Uh, de een De browser heet ja. dat, uh, Frank. Je weet ja. Schrijf, het, brouwsel, ja. brouwsel. <laughs> ja. schrijf het even je? op. Browser, ja. Browser. Ja. Schrijf het even op. Google Chrome. En dan, uh, nou inderdaad, uh, zfm-live.nl. Zfm en maar dan uh, we als zie je de volgende keer iets knaps aantrekken of we gaan hier bloot. Weet je wat het leuke is? Je ziet jou alleen maar in je rug. Nou, dat is mijn beste. Ja, jou gang. in de rug? Dat is de volgende mijn ja. beste kant. Uh, Frank van de zijkant, uh, Ger met muts en ik met een pet. Achterste ja. op, uh, voor op mijn hoofd. Dus nee, uh, Tina heeft, Tino een heeft ook op. een pet op, maar goed. Uh, Frank, je loopt een beetje uit de pas, joh? Ja, ja, ja hij ja. bent enige zonder hoofddeksel. Het leuke is dat je een grote neus ja, dat is ook wel. zie je dan weer wel. Ja, dat is ook weer wel niet, heel niet zo. Goed, um, mag het, mag het? Want dan uh, gaan we iets uh, serieuzer. Uh, nou, iets doen. serieus is het ook niet. Hè? Nou goed, maar wel even stof tot nadenken. Ga op. De kom van Stijl. Ochtendmist. En dan zeggen ze dus dat ik een warger ben. en die af en toe mistig uit de hoek kan komen. De nieuwjaarsdag begint anders dan anders.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 Want het is, uh, Wat is dit, uh, Ja. Dit, dit, dit is uh, Low Ericsum System. Dat Wie? is een, uh, een uh, jongen die... Daar, er is zelfs een tv-programma over gemaakt. Dat, moet. klinkt uh, een meisje. Ja, ja uh, want uh, je zal het maar hebben. Dat, uh, dat heeft hij. Uh, want hij kan heel slecht lopen. Hij heeft ooit uh, de ziekte van Lyme gehad. Er is uh, ja, ooit nog eens een tv-programma over geweest. En uh, hij is uh, een van de mensen die uh, als huisdiscjockey staat tijdens de Rob daar Staat hij daar ook uh, plaatjes te draaien? Maar hij kan meer dan dat. Hij kan dus ook gewoon dingen produceren. En dit is een van uh, de producties je Ik moet eerst zeggen, uh, je start hem in zonder enige waarschuwing vanaf. Ik moet eerst zeggen, ik vond het geen onaardig nummer. Het blijft natuurlijk jouw kutplaat. Het blijft de cutplaat, ja. omdat ja. jij hem natuurlijk aan Ja, ja uh, natuurlijk. Ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ja, maar ik vond het prettig. En de dame... Ik ben nog ja, niet helemaal klaar. Ik ben nog niet helemaal klaar. Want de dame die op dit nummer te horen is... dat is zijn vriendin. En zij heeft... Zij is geboren en groot geworden in de buurt van Nijmegen. Komt uit Groesbeek. Heeft er opleiding gedaan in Rotterdam. En woont nu tegenwoordig bij hem in Haarlem. Dus het is hier gewoon ook nog regio-gerelateerd ook Frank. Dus ja. ja, nou bij deze. Applaus. Ja. Uh, goed nieuws. Na de kutplaats gaan we nu weer verder met uh, onzinnige nutte wetenswaardigheden. Want ja, het is het uh, programma wat je kan missen, ja. Hè, toch? Mag het Want dat is we onze, onze buren uh, op het eiland hebben. Welk de, eiland? De Welk eiland? Onze buren op hun eilanden. Uh, Verenigd Koninkrijk, Keksel. oh! Ja, juist, ja, ja, ja. ja. ja het het openluchtmuseum. De, de, de vijfde lockdown ingegaan is tot ja. in februari, uh, meneer Johnson. Ja. Uh, die zijn ook aan het hamsteren geslagen, weer die Britten. Want uiteindelijk, uh, ja, de mensen zijn gek. Maar ook Boudlind? Nee, dat is het grappige. dan nou, moet jij eens gaan raden. Ah, ah, ah. Wat, nee, geen, uh, ah. geen, uh, geen, uh, geen proppers, geen vouwers. Uh, want we gaan allemaal wc-papier uh, uh, belachen. Wat denk je dat de Britten aan het hamsteren zijn gegaan? Pilt? Nee. Uh, eieren? Nee. Schoenen? Ik schoen van kauwgom? Nee. Het is sla, kropsla. Kropsla? Ja, dat betekent. Als ik daar je kom mee kan afheb. Nou, dat is kan, kan, dus lekker. Ja, goeie, goeie, ja. goeie, dan ja. moet je wel die. Andijvie uh, kan ook. Andijvie, kun je moet ja. je kom mee afheven? Maar uh, Wat heb je nou? Ja. andijvie? Nee. Ja, niks. Oogschat. Wat groeit eruit, je komt? Andijven sla. trouwens ook arrogante groente. vind ik dat, maar dit geldt er zo. Maar. Uh, nee, <laughs> je YouTube... arrogante groente? Ja, vind ik <laughs> arrogant. Nee. Waarom is ja, het nee. arrogant? Nee. Waarom ja, is ik vind het nou arrogant? Waarom is het arrogant? Schorseneren. Schorseneren vind ik ziek. Nee, maar Andijven. Vind heel persoonlijk? Worteltjes vind ik ordinair. Gelukkig wel. Andijven vind ik arrogant. En Peterselie? Vind ik, wel, vind ik wel sympathiek. Sympat, sympathieke... Wordt word verbouwd in uh, Bentveld, hè? Oh, is dat? Kruiden, oh ja, Dat ja, ja, ja, ja, kun je daar maar het halen dus. Het dus, heeft natuurlijk met, met aanvoer te maken. Omdat ze door alles gedoe met brexit en toestanden... Ja. en verse waar en blijkbaar zijn, is er niet heel veel sla. Dus heel veel uh, groenten. Citrusvruchten uh, uh, uh, is moeilijk in Engeland op dit moment. En sla. Aha, dus uh, bloemkool, broccoli en citrusvruchten en sla. Dus de groenten uh, gaan ja, nou, uh, broccoli maar, maar sla is helemaal niet een product van dit seizoen. Waarom zou je dat... Uh... Het wordt zin. allemaal geïmporteerd. Ja. En die, blijven, die komen natuurlijk het eiwant niet op. Dat is een beetje, uh, een ja. beetje het verhaal. Ja, ja, maar jij hebt niet zoveel worden. emoties bij groente, begrijp ik. Hè? Ik ja, ik vind Dat groente... Vindt, och, ja? alleen maar de hele dag. En wat vind je van rode kool? Dat vind ik ook wel oké. Okay. Ja? Ja. Bietjes, rode bietjes. Ja, ik ben het aan de ja de tophert. De ja, maar als je, als je een, uh, een pokebol uh, neemt. Oh, lekker. En met, met uh, rode kool. Met, uh, ge... Oh, dat is heerlijk. Ja, ja ik ben uh, niet zo van de, van de rode, nou, rode kool. Rode kool met appelmoes, van, he, jongens. Dat is uh, de combinatie. Maar ik krijg van appel. Kees Metters, die ja. heeft een landje in de duinen. Uh, krijg de dus verse andijvie. Nou, echt, ik zou je eerlijk ja, zeggen. Het, het is fantastisch. En je proeft echt groente, verse groenten. Ja. in vergelijking. Maar wel met arrogant. Want hij heeft de orgaan. Ja, ik ook. Maar die wil ook rauw. He. Die wil ook man. rauw de in. Ja, nee, ik moet ja, niet die kopen. er ja, maar rauw in. Weet ja. je wel. Ik bedoel, wie maakt jou? Ja. Nee, maar maar dat, ze, dat ze dat dus uh, inslaan, die, uh, die gekke Britten. Nou ja, ze moeten wel. Want ja. dus, uh, ze, gaan er, ze, weten, ze weten dat er geen citroenen meer komen gelopen. Ja. Ja. Een voor ja. citroenen. Ja. ja, maar dat is ook lastig. Want die, ze drinken natuurlijk heel veel dingen met een slice of lemon. Slice of lemon. Ja. Gin ja, tonic maar ja. met een schijfje citroen. Het Zijn spannende Stinkling. tijden, want nu uh, willen de, de Schotten willen zich weer van Engeland afscheiden. Dan komt die oh, nog weer druk ja, op de ketel. Ja, dus die, ja. willen de EU die willen bij de EU ja, blijven. Ja, ja, ja. Die Nicola Sturgeon van Scotland and a <laughs> en de ja's point Weet je wie ook uh, zich heel erg hard heeft uh, gemaakt voor de Schotse zaken, ja. Hij heeft niet meer. Sean Connery. Ja, ik was Sean Connery. hell. Sean Connery en oh, ja. uh, David Coulthard. Ja. David Coulthard ook. Ja, volgens ja. mij ook. Ja. Een echte schot. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Uiteindelijk uh, redden de Britten het wel. Het zullen wel uh, tien zware jaren worden... maar daarna zullen ze blij zijn dat ze uit de EU zijn. Weet ik ja, niet. Weet ik niet. Dat blijf ik echt. Eh, er zijn nu alweer eh, een of andere dingetjes... waar ze tegenaan lopen van... oh god, dat hadden we nooit bij stilgestaan. Want er werden weer een paar Britten tegengehouden bij de grens. ja, dus ja, ja. we nee, hebben andere afspraken de... daarover. Dus uh, ze komen er niet nou. 1, 2, 3 meer in. Nee, nee, dus eens, werkt nee maar ik vind... Uh, de, de besluitvorming zal uiteindelijk eh, nogmaals krijgen... Een aantal zware jaren, behoorlijk zware jaren... maar uiteindelijk blijven het toch eilandbewoners. Die hebben dat duizend jaren gered. En iedereen moet met zijn tijd meegaan. Ja, ja. Ook op hun manier. Uiteindelijk redden ze het wel. en Wij blijven in dat stroperige dictatoriale Europa. Als nou, met met nou, te veel dat nadelen vind ik... Beetje, vind daar, ik naar, nee. ten opzichte van de voordelen die het zou moeten opleveren. Nee, ik ben het niet helemaal nee, met je uh, eens. Ja. Nou, er is... Pierre uh, Cartner, vader Abraham... moet er ook niet mee. Padre, nee. <laughs> padre. Of is Weet. het vader ja. Abraham oh, niet? De, moet ik weer, uh, oh, bepjeert. Ja, met die wuppies onder zijn baard. Oh, die ja. kutwuppies. Die worden nog verkocht... bij Gerne de zaak. Onder de door, je trouwens bij Pierre thuis geweest? Niet? Ja, ik ben keer ah, bij hem thuis. Hij woont in zo'n prachtige rietveld Hij woont in zo'n rietveld Dan kwam komt... kom je bij hem thuis bij Pierre. En dan moest je altijd eerst anderhalf uur kijken dat hij in Mexico door een miljoen mensen werd onthaald. Dan dus ja. stonden ze op de straat te huilen: Paderen, ja. paderen. Dat was het natuurlijk met die smurven. En met name met die, ja. en met die ja. dat was Enorm beroemd overal. En dan moest je ja, we anderhalf we uur naar zijn eigen de... filmpjes kijken. We, wel zelf... we hebben het toch wel eens over gehad? Over ja. Dat heb ik toch wel eens verteld? Geloof ik, over de wuppies? Ja. die ja, ja. Ja, hele gezicht in. had onder me ja. ondergeplakt. Ondersplame wuppies. Ja. Je had rood-wit-blauwe wuppies en de oranje wuppie. Bij de Albert Heijn was dat toch? Maar ja. die, waar je en bij die, bij die lagen, lagen allemaal bij CNR. Ik had een keer een optreden... Ruud, en ik zat man, al, waar hij om, ook bij zat. Daar en op een gegeven moment... tussen de middag zaten we in een soort van kantine... even een bammetje te doen. Allemaal kleine kindjes die... Allemaal. Er waren geloof uh, ik honderd koters. Echt. Die wilden allemaal handtekeningen. <hij> dus zei, stickers stickers, stickers wilden. wilden ze. En ze vragen, weet je wie stickers heeft? Vader, vader Abraham. Oh, lekker. Die, die, hee ja. die heeft hij in een, in een zakje onder zijn baard. En die mag je gewoon pakken. Ik nee. vind die helemaal niet hè. Nou, echt, die kleine kinderen. Die, uh, <middels> vader Abraham, het graag. Je al aan die baard <middels> ook, oh, ja. oh, oh, oh, oh, hey, Ik heb nog een uh, kopje gevonden. Ik weet ja? niet uh, ah. of de inhoud die ja, Kaleman steelt half kaas. Ja? Nee, helemaal goed. Ja, je weet hem mijn man. Kan nog wel, hè? Denk eraan. Ja, mandoet met kippen wordt geplat doorvallend gestemd. Uh, <laughs> en deze vond ik ook weer intrigerend. Passagier opent tijdens taxi een nooduitgang... en glijdt samen met partner en hulphond uit het vliegtuig. <laughs> Zou ik hem nog één keer herhalen? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wacht even, wacht even. Doe, ja, ja. Ik, doe ik er even een... Uh, ja, maar ik vind het wel dat dit soort dingen moet je aankondigen. Ik vind ja? het... Ja, maar, de, de, ja het is heel belangrijk. zo intrigerend. Ach, wat heet... De... Ja, daar komt ie aan. Komt komt aan. aan. Passagier opent tijdens taxiën, nooduitgang en glijdt samen met partner en hulphond uit het vliegtuig. oké. <laughs> en ik hoef het verder ook niet uit te leggen. Nee, nee dat is, dat is het niet anders. Iedereen snapt wat hier gebeurt. Ja, natuurlijk. Ik snappen dat wel, ja. Ja, nee, dat vind ik het leuker. Hey, en... Uh, ja, maar gooi er... je eerst je hulphond eruit? Of, toch even gooi je eerst je hulphond uit het vliegtuig? Of ik denk eerst je partner? Wel. Ja. Ik zou eerst die hulphond ja. doen. Maar dan moet je er zelf hoe oh, ja krijgen hulp zonder hulp communiceren. Normaal had die je <laughs> eruit geduwd. Het is <laughs> toch dat ja, je ja. denkt, ja, hé, wat is de de kip of het ei? Ja, ja, ja, de hond of het, uh, of ja de, de hond of of de trouwens over uh, de, uh, de tv tips die jij had. Ja. Wat, wat we zijn vergeten is de, uh, de driedelige documentaire serie over uh, de de brand in uh, Volendam. Oh ja, maar dat die is, zit op Videoland volgens mij, klopt dat Is dat zo? Nee, ja. volgens mij... Nee, niet op Netflix, hè? Nee, meen je dat? dat, dat volgens dit... mij in Nederland 1. Ook zo, ook, maar in ieder geval niet op of Netflix. 2 of 3? Nee, niet op Netflix. Netflix. Nee, nee, nee. nee. nee maar ik, ik beperk me even. Kijk, als ik ook nog... gaan Je moet naar Ben Ja, dat is kijken, ook weer waar. Maar dit, ik vind dit, wel, en, uh... dit vind ik wel heel Zet speciaal. Zet maar een plan op. Wij hebben natuurlijk heel veel met uh, hoe heet het, te maken gehad met uh, uh, uh, Volendam. Ja, en uh, mijn dochter is uh, de, de, de, de verzorging ingegaan door Volendam. Oh, ja, want ze zag al die verbrande uh, uh, uh, nou ja, mensen. Het is precies twintig jaar. hè? Ja, het, en uh, toen wilde zij eigenlijk... Uh, en toen was het, uh, ja, toen uh, was ze 16 of 17. En toen, uh, uh, ja, toen zag ze die mensen allemaal, die, ja, die, die, die, die, die kom je daar tegen. Ja, alleen maar. Alleen maar. En, en, uh, en dat vond ze zo indrukwekkend. En toen dacht ze van, ja, die mensen wil ik helpen. Dat, ja. de, dat oh, mooi. Dat, dat vind ik een hele mooie Nik Nick van Simo was natuurlijk ook was erbij. Nick is, uh, die heeft en Nick, het ook slecht gehad, hoor. En die, uh, en die, die, die de, de eigenaar van het hem, is afgelopen jaar overleden. Oh ja? Ja, die is afgelopen juni of juli oh, overleden. Oh, dat wist ik niet. Die man is natuurlijk ook twintig jaar lang. Is hij, uh, ja, en op een gegeven moment ja, die werd hij natuurlijk verantwoordelijk ja. gesteld. En ja. Hij heeft wel een fonds in het leven gericht. Uh, uh, zodat er een soort vergoeding ook is van een aantal Ja, mannen. goed. Ja jongens, drama. Het, zijn, uh, maar het is wel de moeite waard om daar naar te kijken. Vind ik, Ik weet alleen niet waar hij is. Ik ga, zo, Stad, ik ga het, het zo even uit. Zoek het even uit. Just when I've begun to get myself together. You are right in the door. Just like you've done before And wrap my heart round your lips Uh, Ger, ja, Dolly is. Uh, uh, ik, ben, ik ben gek dolly. op Lolly. Ik, ik ben een dolly. dolly. Wat, een, wat een wereldwijd. Dolletjes. dolly. Ik vind Dolly echt. Uh, dat je zegt. Uh, die, die moeite bij, hè? Dolly, ben je kou gewoon van Lolly. <laughs> nou ja. eh, Frank is heel goed in, uh, in het rijmen. Nog even over. de, de brandhonden. Dat moet dan altijd denken aan een uh, klant van uh, een bedrijf waar ik ooit verwerkte de KDM. Een Libanese goudboer, Ali Kosba. Mm -hmm. Die stond bij zijn moeder ooit op het balkon in Beirut... toen de Israëli's met een chopper door de straat vlogen en wat uh, fosforbommen dropten in Beirut. toen oh. Toentertijd. Oh. En die man die was uh, al zo verminkt... dat je in de ergste horrorfilm niet uh, ja? kunt, kunt voorstellen... hoe iemand eruit kan zien uh, dat hij is door zoiets is getroffen. En uh, als we dan... fosforwonden uh, dat is echt ja, afgrijzelijk. Moest, elke dag door, moest ja. hij naar het ja. ziekenhuis. Nou, Zijn handen waren weg. Uh, Nicky Lauda was nog Mr. Uh, Universe vergeleken... bij hoe die man eruit zag... Je vorst en vorst uh, hè? Ja. ja. ja. ja. Maar dan gingen we in Zürich en die man had altijd zijn vaste plek. Iedereen kende hem en dan hadden we lunch met hem. En, dus dan zaten we bij Ali Kosba, Maar nooit een onvertogen woord over het hele gebeuren. En uh, het enige wat hij altijd zei was... Uh, getrouwd met een christelijke vrouw. Zelf was hij moslim en voeden zijn kinderen op... van alle godsdiensten iets. Zoek het uit, zelf. Mm -hmm. En hij uh, was een heel bijzondere vent. Hij zei: Als uh, ja, God dit voor mij bedoeld heeft op aarde, kan het later alleen maar beter worden. En over rotsvast geloof gesproken. Inshallah. Inzinnig, ja. God willing, ja. Yeah, yeah. Inshallah. Maar, maar, maar die man, echt een uh, waanzinnig uh, aardige vent ook. En op een gegeven moment hadden we een andere meeting waar iemand, een collega van mij uit India, bij zat. En niemand ging ooit naast die man zitten. En ik zat altijd naast hem. Dus uh, op een gegeven moment ze, zei die, India, die zei tegen mij: Oh, look at that, Adi Kordwa. In my country, it's leprosy. Dat is echt dom. Verschrikkelijk jongen. Maar goed, dit nou, even over In India. Brandwonden. Zijn heel veel mensen met brandwonden ja, dat, dat heb ik wel verteld dus zo als je ruzie met iemand hebt, wat je dan doet, dat is echt dat is geen verhaal wat je vertelt, maar als je uh, in India, als, je ruzie, als ik met jou ruzie heb ja. om geschil, dan doe ik jou niks aan. Maar dan steek je vrouw aan of overgiet je vrouw met, uh, met brandend vet. Dat is wat ze echt heel, Je ziet ook heel vaak in Indiase kranten op pagina 3, staat ergens een vrouw in een keukenongelukje met een brandje. Ja. Dat is vaak een wraakactie. Dus yeah. wat ik doe. Dat echt, en vooral in, in de. In de. Ur, urban, in de. de, zeg maar, in de, in de Urbaniseerde. Ja, in het platteland is zo. Ja. Weet je wel, de, de, de, de, als je dan ruzie met elkaar hebt, dan steek je gewoon elkaars vrouwen aan. Of, of overigens, echt, dat is echt niet normaal. Dat doen wij eigenlijk is nog hier niet. ja. Nee, dus nee, nee. Gek, als we het in Zonvoort zouden doen, dan kan een ja. beetje gek zijn, toch? Ja, ja, ja dan, dan, dan krijg je een naam. Ja krijg je toch gegebiet? Ja, ik heb er geen bijna, maar is die bijna. Brandgatje. Ja, Nee, ja. ja. <laughs> hey, ben je er even op paard? Ben even brandgatje? <laughs> ja, ja. Ja, ik ben even een brandgatje. Een gooi met je goos over een <laughs> ja. lijntje, over aardappels. Je wij het even over gehouden. Hoe ja. ja. ja, weet jij ja. ja. dat? Juist en stekelievers uit je zak, zie je toch? Ben je er even op paard, Mora? Nee, ik ben er even een brandgatje. Hé, jongens, als laatste. Ik heb jullie mening, wil ik hebben over het meest spraakmakende tv-moment van 2020. De meest spraakmakende ja. tv moment van 2020. Dat? Voor jullie, hè? Vanke Louise bij Jinek. De ruzie van Anouk en Lil Kleine. De ruzie Peter Erdevries Vries en Bol. Die heb ik helemaal gemist. Nee, die heb ik, ik, heb ik gemist. Ja. Ja. Die heb ik gemist. Irma Sluis met het hamsteren. Ja. Dat vond ik wel heel... Uh... vond ik een goeie. Ja, maar ze een goeie. Ja. En Amber Bransen die onwel werd. Nou ja, zou uh, ik uh, voor Amber Bransen kiezen. Omdat? Menselijk. Menselijk. Ja. Ik vind er niks menselijk. Ik ga nou, voor, vind ik wel. Voor ik voor, bedoel, het kan gebeuren. Ik bedoel, uh, maar dat, dat laat ook iets zien, denk ik. Vind ik. Nee. Ja, vind ik wel. Maar goed, dat ja, uh, is mijn, mijn mening. Mijn ja, maar daar kun je niks aan doen. Iemand nee, nee, precies. Die maar dat is nee, ja. het hem nou juist. Dat is het hem nou juist. Daarom, ja, daarom, maar, daarom maar, kies ik dan voor ik de, het. De, de, maar gaat het om het tv? Wat indruk maken of gaat het ook? Nou ja, best, bij, mij, uh, mee bij meest mij is het nou Ja, Het ja, meest sprakmakend. Dat, dat, dat is Yennec, denk ik. Dan dat Colouise en Femme Colouise. Maar ja. ja, dat is natuurlijk ook een beetje het meest trieste moment. Dat je ja. ziet dat ja. iemand met zo weinig hersencellen gewoon zoveel volgers kan hebben. Dat ja, vind ik echt ja, heel ja. briljant. Daar zijn er <laughs> ja. wel meer van. Ja, toch? Ja, ja, ja en we hebben heel veel mensen die kunnen niet eens hun eigen achternaam schrijven. Maar ik vind dat. Ja. Als je het hebt over het meest sig significante fragment van 2020... is het natuurlijk dat gebaartje van ja. die... Uh, ja. want dat zegt alles. Het gaat natuurlijk over... In luisteren. Ja. Ja. Wij hadden met oud en nieuw hadden wij dus besloten <laughs> dat we dat 2020... Wij zijn uh, van, negen, van 2019 in één keer doorgegaan in 2021. Voor ons is 2020 ja. nooit bestaan. Nee, check. We hebben het jaar overgeslagen. Heel, ja. Nou, ik, nee, ik niet. Voor ja, mij is het een heel het leuk jaar geweest. Waarom? Waarom? Omdat ja. ik... Uh, uh, uh, bij uh, de Totalwerk. Bij, uh, uh, bij de omdat warrior, ik, ja. ik ja. uh, lekker uh, kan fietsen en lekker uh, kan wandelen door de duinen. en dat ik uh, Eigenlijk uh, ja. de, kortom dat, dat je weer je blij jezelf. bent dat je in ons fijne dorp bent, weer, ja. uh, weer bent komen wonen. Nou ja, dat ja, ja, is ja. Uh, sinds 2017 alweer. Ja, en en ik woon er snel. alweer vier jaar. Gaat het snel. Omhoog. Ja, gaat, gaat enorm snel. En, en, uh, en dat ik eigenlijk heel veel leuke dingen doe. Nee, maar... Dat, ik ben het met je eens. Je kunt, we kunnen een beetje positief eruit halen, ja. Maar al met alles gewoon een kutje haken. Het is een, uh, een, een najaar. Nee, ja, ja, maar maar, maar na nou, slechte ja, maar tijden, tijden komen er ook geboren. betere tijden. Nee, maar ja, ik heb toch, moment. Ik heb zelf en Frank ook. We hebben toch redelijk wat corona uh, uh, per, peribelen gehad. Je hebt allebei uh, zwaar zwaar op bed gelegd. Nou ja, nou, ja dat, dat wil ik ook weer niet zeggen. Want ik heb gelukkig geen ademnood gehad. Want dat lijkt me het aller, aller, aller ergste. Je kan beter ja. volgens mij je poot breken dan dat je geen lucht hebt. Ja, dat ook ook. Uh, heren! Dat kan je niet op, lopen. Hè. Nee. Op na een jaar en een ja. groot feest. En, Juist. Ja, ja, in september en hangen we, we ja. de Finansplag uit. Want dan en ik ga verhuizen. En dat vind ik ook wel heel erg Wanneer ga je verhuizen? 1 maart. Oké. Oh. Zullen we daar uh, volgende week nog even verder op doorgaan? Want uh, we zitten er al, uh, mensen. dus uh, waar, ja. tijd volgende week. Bye. Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.